Twee uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De Verenigde Staten maken zich zorgen over berichten... dat Rusland en Iran zouden onderhandelen over een olie-voor-goederen-programma. Iran zou dan olie leveren in ruil voor Russische goederen. Met de deal zou anderhalf miljard dollar per maand zijn gemoeid. Volgens de VS is zo'n programma in strijd met de internationale sancties tegen Iran... vanwege het omstreden atoomprogramma van het land. Vorig jaar sloten zes landen en Iran een voorlopig akkoord... waarin werd afgesproken dat Iran het atoomprogramma terugschroeft. In de hand daarvoor worden de sancties versoepeld... maar een olie voor goederenprogramma tussen Iran en Rusland gaat voor de VS dus te ver. Drie voormalige Rabobank-medewerkers worden door de VS aangeklaagd... voor het manipuleren van de Libor-rente. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie bekendgemaakt. De verdachten zijn een Brit, een Australiër en een Japanner...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 De Amerikaanse staat Colorado, waar sinds begin dit jaar cannabis legaal mag worden verkocht, waarschuwt dat stoned achter het stuur zitten nog steeds verboden is. Om dat te onderstrepen, begint de staat een uitgebreide voorlichtingscampagne. Vanaf maart worden televisiespotjes uitgezonden waarin wordt gewaarschuwd dat op overtreding dezelfde straffen staan als voor rijden onder invloed van alcohol. En verder worden bij alle cannabiswinkels in Colorado folders en posters verspreid. Het weer, vannacht opklaringen, temperatuur ligt rond het vriespunt. Overdag af en toe regen, dan vooral in het westen, midden en zuiden. Het wordt een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. EO. Dit is De Nacht met Maarten Hag. Ja, Goedenacht en welkom bij Dit is de Nacht van 13 januari 2014. Allemaal nieuw hier op Radio 1, maar Dit is de Nacht gaat gewoon door zoals we bezig waren. En natuurlijk proberen wij ons ook altijd te verbeteren en uh, mooie programma's voor u te maken. Maar dit is dan toch in elk geval nog een, een baken van uh, herkenbaarheid, deze zender. Fijn hè? Goed, vannacht gaan wij filosoferen en ervaringen delen over spiritualiteit. Het is namelijk weer de maand van de spiritualiteit. En die ging vrijdag van start met de presentatie van het essay Troost van Arie Boomsma. Heeft u op deze zender het een en ander over kunnen horen afgelopen zondag in Richard's uh, Dag? Het thema van die, uh, van die maand is dit jaar lichter leven. Maar wat is spiritualiteit nou eigenlijk? Betekent het bijvoorbeeld dat je op een, uh, een matje in een kring mandalas moet gaan zitten tekenen? Of, uh, of hoeft het helemaal niet zo zweverig te zijn? En hoe, hoe helpt spiritualiteit je eigenlijk om lichter te leven? Daar gaan we straks tussen drie en vijf over praten. Theoloog en meditatielerares Bertilde van der Zwaag is dan onder meer te gast. Maar komend uur duiken we in aardse zaken, Veel aardser zelfs. De landmacht bestaat namelijk 200 jaar. Op het plein 1813 in Den Haag... defileerden zo'n 1500 militairen langs koning Willem-Alexander. Ze brachten een vaandelgroet. Een eerbetoon dat de verbondenheid laat zien tussen de koning en de landmacht luitenant generaal de Kruif overhandigde de koning... namens alle mannen en vrouwen van de landmacht een sabel... het symbool van daadkracht en saamhorigheid. De koning gaf daarvoor, na enig zoekwerk, een munt terug. Zet Op, hey! op 9 januari 1814 ondertekende koning Willem I... het besluit tot oprichting van een staande armee. Ja... En daar gaan we dit uur over praten, die Statenarmee, met uh, Kasper van der Broek. Hij heeft zelf als dienstplichtige gediend in het Nederlandse leger. Dus hij heeft ervaring. En hij is ook militair historicus. En hij schreef uh, het boek Het Beste Leger, verplicht soldaat, in de jaren tachtig. Dat kwam uh, onlangs uit. Welkom Kasper. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ben jij een beetje trots op onze landmacht? Uh, ja, dat kan je wel uh, zeggen dat ik uh, toch wel redelijk uh, trots op onze uh, landmacht uh, ben. Het is toch een, uh, een organisatie die, uh, zeg maar, toch nu 200 jaar uh, voor uh, vrede en veiligheid uh, gezorgd uh, heeft. Dus uh, ja, ja dat, kan, dat kan ik wel zeggen, ja. Ik zeg dat ja. natuurlijk ook omdat de huidige ontwikkelingen misschien voor iets minder trots zorgen. De afkalving, zou ik maar zeggen, bezuinigingen, lagere ambities. Ja, nou ja, dat, dat pijn. Uh, nou ja, persoonlijk doet, doet het mij natuurlijk niet pijn. Ik ben uh, journalist, dus ik sta er gewoon genoeg op afstand van. Maar ik blijf het wel jammer vinden dat ja. uh, onze krijgsmacht uh, van Nederland zo uh, uitgekleed op dit moment wordt. Ja. Goed. Ja. We gaan straks met jou duiken in de volgens jou mooiste tijd van het Nederlandse leger. Namelijk de tijd van de dienstplicht die je zelf hebt meegemaakt. En intussen uh, uh, willen we natuurlijk ook de luisteraar betrekken... in dit programma, zoals we dat altijd doen. U thuis mag meepraten, heel graag zelfs. We willen graag uw verhalen horen. Bent u eigenlijk een beetje trots op onze landmacht? Hoe herinnert u zich uw dienstplichttijd? Was dat een mooie tijd, leerzaam? Of was het een beetje poppenkast, tijdverspilling? Dat kan natuurlijk ook, die mensen zijn er ook die dat zo voelen. Heeft u uh, misschien gediend als beroepsmilitair? Dat kan natuurlijk ook. Uh, bent u dat nog steeds? Bent u uitgezonden? En uh, waar naartoe dan? En hoe was dat om, uh, om ons land te vertegenwoordigen? Bent u trots op uw aandeel in de wereldvrede? Dat soort verhalen die hoor ik graag. Oh, waar, waar ik trouwens ook heel benieuwd naar ben is of er luisteraars zijn... die zelf nog hebben meegevoegd in de Tweede Wereldoorlog. Die kunnen er zijn, die kunnen nog leven. Die bestaan, ja. ja. ja. Dat kan. En, en hoe, hoe was dat dan? Want het was natuurlijk eigenlijk de laatste keer dat we ons land hebben verdedigd. Dat was echt de laatste keer dat we ons land echt met uh, geweld uh, verdedigd hebben. We hebben daarna natuurlijk de Koude Oorlog ja, gehad. Ja. Maar dat uh, was hebben natuurlijk we niet... Hebben ons altijd voorbereid op de strijd die nooit kwam. Ja, ja. dat klopt inderdaad. Ja. Goed, als u daar verhaal bij heeft, mag u ook bellen. In alle gevallen belt u naar het nummer 0800-1121. Gratis nummer, ik zeg het er maar even bij. Maak u niet druk om de kosten. Bel gewoon 0800-1121. Mailen kan ook, nachtapenstaatje.eo.nl. En uh, meepraten op Twitter kan ook. Uh, hashtag dit is de nacht. Dan, uh, dan kunnen we uw tweet vinden en dan uh, nemen we die ook mee in de uitzending. Maar als u uh, in de uitzending te horen wilt zijn en mee wilt praten... bel dan 0800-1121. Maar eerst muziek. Almodores trapten deze een nacht, dit is de nacht, uh, af met het, uh, met het liedje Brick House. En daarmee zijn we uh, beland in een uitzending over de landmacht. Want daarover praten we vannacht het eerste uur. Die bestaat 200 jaar. Casper van der Broek is, uh, is mijn gast. En uh, was zelf dienstplichtig. Schreef een boek over die tijd. Uh, even kijken, moet ik even zoeken naar het juiste sheetje. Ja. Het boek heet uh, uh, Het Beste Leger, Verplicht soldaat in de Jaren 80. Kijk, je hebt hem daar licht, mag ik hem even zien? Ja, alsjeblieft. Ja, mooi boek. Mooie zwart-wit foto met allemaal een vrolijke, uitgemiddelde militair, met, met lekkere, uh, nou, wat is het, hooi, uh, hooi op de helmen. Zijn ze ja, goed, zwart gemaakte gezichten. Goed gecamoufleerd. De OESI-mitrailleur uh, erbij, dat is uh, het bekende wapen uit die tijd. Ja. Het ziet er vrolijk uit. Was de vrolijke tijd? Eh. Soms wel, soms niet. Uh, er waren natuurlijk ook gewoon hele vervelende momenten uh, bij. En uh, je hebt genoeg dienstplichtigen die het een vreselijke tijd gevonden uh, hebben. Echte hel op aarde. Ja. Maar ik heb het wel een uh, eneverende tijd uh, gevonden. Waarbij ik uh, toch wel veel... Uh, geleerd heb. Het, is, het blijft gewoon natuurlijk wel vreemd dat er uh, gewoon een moment in je leven als, als jonge man komt, dat je opeens een brief thuis krijgt van Defensie met een spoorkaartje eraan en dat je dan opeens je uh, ergens in dat land bij een kazerne moet uh, melden. Dat, ja. Uh, ja, dat is toch een belangrijk uh, moment dan uh, in je leven. Dat, dat vormt je natuurlijk uh, ja. ook. Ja. Gaan, we, gaan we het zo verder over hebben? Ik wil iets, eerst iets verder terug in de geschiedenis... want je bent ook militair historicus. Dat is klopt. Klop, die Koninklijke ja. Landbouw werd 200 jaar geleden opgericht, ja. 1814... Hadden we daarvoor geen nationaal leger dan? Hoe zat ja. dat? Nou ja, het boek al of het boek, wat er ook uh, rondom die, uh, die de 200 jaar landmacht is verschenen, heet dat ook, je ook twee, 200 jaar koninklijke landmacht uh, heet ja. het boek ook. En daar is ook de nadruk op dat koninklijk. Het heeft dus echt te maken met uh, het, uh, het moment dat Nederland een koninkrijk werd. Maar daarvoor was Nederland uh, 200 jaar een republiek. Nou ja, maar we hadden we toen dus een Republikeins leger? We hadden dus eigenlijk een, een Republikeins leger. Dat hele grote verschil met uh, de tijd van het koninkrijk was natuurlijk dat uh, toen we Nederland een republiek was dat we een huurlingenleger hadden. Ja. Dus toen uh, zaten er in het Nederlandse leger Schotten, Ieren, uh, Engelsen. Uh, Walloniërs, Zwitsers. En vanaf 1814 gingen de Nederlanders zelf hun eigen defensie ja, op zich nemen. Vanaf, uh, vanaf 1814 had je dus een puur Nederlands leger... waar Nederlandse mannen in uh, dienden. Had je en, toen ook al dienstplicht, trouwens? Uh, toen werd ook de dienstplicht uh, ingevoerd. Al ging dat wel in de loop van de geschiedenis... stapje voor stapje dat er steeds meer mannen... Uh, onder de wapenen uh, geroepen uh, werden. Vooral in de 19e eeuw is uh, beroemd uh, de periode van de dienstplicht met de zogenaamde ramplansanten, de vervangers. Dus dat was de periode dat uh, als jij opgeroepen werd voor militaire dienst en je had een beetje geld, dan kon je gewoon aan iemand anders uh, vragen of hij jou wilde vervangen in de militaire dienst. En dan gaf je hem een geldbedrag. Ja, ja. Het nadeel daarvan was natuurlijk wel... dat er dan alleen maar arme sloepers in het leger zaten. Want het waren vooral de rijkeren die dan gewoon geld konden geven... om anderen hun dienstplicht te ja. laten vervullen. Ja, ja. dus dat, dat was een beetje een legertje armoedzaaiers. Ja, het dat was dus lijken. echt dat ze met het leesplankje erbij... <laughs> Uh, hun soldaten moesten opvoeden. Het leger was ook in die tijd absoluut niet uh, populair. Het leger uh. was ook nog re relatief klein. Die, die dienstplicht trouwens, hè? Is, is, ja. was dat niet een uitvinding van Napoleon... Uh, de dienstplicht is in, uh, niet een uitvinding van Napoleon. Kort daarvoor de, van de Franse Revolutie, ah, tijdens okay. de Franse Revolutie. Maar hij heeft het wel hier naartoe gebracht. En Napoleon heeft het uiteindelijk hier naartoe gebracht, omdat de Fransen ons land uh, veroverd uh, ja. hebben. In ja, 1814 hebben... kregen we dan natuurlijk onze eigen eerste toen koning. We eigen, ja, en die nam uh, het systeem over. Die nam het systeem eigenlijk over. Ja dienstplicht, toen ja, al ingevoerd. Klopt. Uh, uh, vandaag de dag kennen we hem niet meer. Ja, sluimert, geloof ik. Dus ja. is niet afgeschaft, nou, ja, de, de, heet het dan. Alle jeugdigen krijgen nog steeds uh, ja. melding dat ze ingeschreven zijn voor de dienstplicht. Ik ben zelf 33, ik heb ergens zo'n briefje liggen, met een <lacht> nummer en, een, ja, en zo, ja. zo van, oh, ja. je zou op een dag opgeroepen kunnen worden. Ja. Ja, klopt. Geen idee waar ik hem heb, maar ik moest hem bewaren, ja, dus moest ik zal hem ja, wel ergens ja. hebben. Ja. Dus dat, uh, dat kan, dat zou, in principe is het gewoon nog mogelijk, ja, ja. of het gaat gebeuren Weet je niet. We hebben nu geen zichtbare vijand, maar ja, je weet nooit wat er in de wereld kan gebeuren. Dat zou alleen gebeuren als de nationale veiligheid van Nederland in gevaar komt. Dat zou in in zo'n geval zou dat uh, gaan uh, spelen als dus onze echte ja. onze veiligheid. Niet met vredesmissies. In de jaren tachtig uh, uh, was dat nog aan de orde. De Koude Oorlog. De die Koude Oorlog, die ja. dreigde uh, ja. voortdurend het gevaar uit het oosten. Jij zat in die tijd in, uh, in dienstplicht ja. elk jaar eigenlijk? Ik uh, ben, uh, dan spreek je altijd van lichtingen. Ik ben van de lichting 83-5. En die is dus opgekomen in september 1983. Waar staat die vijf voor? Uh, elke twee maanden werd er een uh, lichting uh, opgeroepen. Uh, oh ja. Dus dan oh ja. is de vijf uh, voor uh, september. Ja, ja. En de, hoe was dat? Ik vond het uh, nou ja, nogmaals een. Uh, dus had, had je de keuze trouwens? Want de dienstplicht uh, dat impliceert uh, dat je moet, maar dat werd op een gegeven moment losser. In die tijd werd het beduidend lossen. Ik ben van beroep journalist, ik zat op de school van journalistiek. Dat was een hele linkse, echt zeg maar gerust links radicale school... En ik was daar eigenlijk een van de uitzonderingen die in dienst uh, ging. Ik maak wel eens de grap van, ik ben de enige journalist... die in die tijd wel in militaire dienst uh, ging. De rest die uh, ja, of ging weigeren... of er waren zelfs cursussen van hoe je je kon laten afkeuren. Het was dus een Zo, hele bewuste keuze. Het was een hele bewust, vooral in de, oh, bij de hoger opgeleide, zeg maar de maatschappelijke elite... Was het een bewuste keus uh, in, vooral in de jaren tachtig. Ja, voor hen om niet te gaan. En er uh, zijn dus allerlei trucjes om zich af ja, te ontdekken. En voor jou om wel te gaan. Waarom? En voor mij om wel te gaan. Uh, ik, ik had voor mijn gevoel behoorde ik al niet meer zeg maar, tot die hele linksradicale groepen die er op de school van de Journalistiek zat. Ik was toch alweer wat meer gematigd. En ik heb altijd uh, de, de stelling aangehangen dat elk land in principe het recht heeft om zich te verdedigen. En uh, als dat door dienstplicht uh, gaat... moet je niet als een soort, als je hoger opgeleiden bent... proberen er dan onderuit te komen. Dat vind ik ook, dat je je uh, plicht moet doen. Dus ik heb het ook uit een soort hmm. plichtsvervulling gedaan. Je moet bijdragen aan de, de, aan de verdediging, de verdediging van ja, je land. en dat niet aan anderen overlaten in principe. Ja, ja. Uh, um, um. Zat het ook in de familie, bijvoorbeeld? Dat heb je soms ja, ook. Ja, in mijn boek heb ik ook de verschillende generaties uh, beschreven. Mijn vader was hospik... Uh, en mijn overgrootvader was ook gewoon een heel leuk verhaal. Die zat bij de KADI, de ja? kantinedienst uh, heette dat. <laughs> en die had op zijn buik, dat was begin 20e eeuw, een die, hele die, grote. Die, die bakte kroketten? Uh, nee, dat, in de, dat bestond toen waarschijnlijk <laughs> nog niet. Maar die had een hele grote koffiekan op zijn buik. En dan, er zaten twee tuintjes aan. één voor de officieren en één voor de soldaten. En de soldaten betaalden oh, okay. één cent voor die koffie. En de officieren twee cent. Serieus? Okay. Dus dat was de K die, daar zat mijn overgang. bij. Wat was jouw eigen functie in het leger? Mijn eigen oh. functie was, ik ben, ben opgeleid als landroverchauffeur. Uh, en daarna ben ik terechtgekomen bij een recrutencompagnie. Wij kregen elke twee maanden een nieuwe ploeg recruten die wij dan moesten drillen. Uh, ja. he, van rechtstreeks vanuit de burgermaatschappij Leuk. mochten we die dan uh, drillen... Tot, uh, tot het tussen steeds echte soldaten uh, waren. Ja. En daarna gingen ze naar hun paraat uh, de onderdelen toe. Leuke tijd? Ik vond het wel een hele leuke uh, ja. tijd. Vooral de jaren tachtig, dat uh, vond ik wel een leuke tijd. Maar ik kan me voorstellen dat uh, mensen dus, uh, die in andere tijden in dienst gezeten... toen er veel meer een drillcultuur heerste, vooral de jaren vijftig en zestig niet zo blij waren. Nee, nee. Ja. Was dat nodig toen, dat drillen? Leer dan uh, in jouw tijd? Ja, het paste bij het leger van die tijd. Uh, vooral de 20e eeuw, begin 20e eeuw... Was, waren nog de ouderwetse massalegers... Uh, die gebaseerd waren op het uh, Duitse leger ook. Hè. Dus hele grote groepen. Ja. En dat werd gedrild. Terwijl in de jaren tachtig... computer, mechanisering... Uh, was het al een veel kleiner... En moderner leger geworden. Hmm. Het verschil met de jaren 50 en 60 is ook dat uh, toen hele straten in, in militaire diensten gingen. En in de jaren 80 was het amper drie van de tien jongens die uh, werkelijk dan ook in uh, dienst uh, gingen. Er waren er minder nodig, dus kon de landmacht ook meer kiezen, hogere eisen stellen. Ja, de, de, werd de, de, de keuringsdrempel, zoals dat heette, met een heel duur woord, abosisdrempel, uh, ja. die, werd, die, die kon je dan gewoon omhoog trekken. Ja. Daardoor had je natuurlijk wel steeds betere soldaten ook in dat uh, leger. Waar dus, ze was echt hoog uh, opgeleid. En dus hoefde je minder te drillen om, om ze te motiveren? Uh, nou, je, je werd wel als militair uh, zeg maar gedrild. Maar het was niet meer zo hard van dat je je bed uh, helemaal strak... en dat je er met een tennisbal uh, op, op zou moeten uh, uh, kunnen stuiteren. Dat zou ik maar zeggen. Dat hele, ja. dat, dat, en dat schreeuwen en alles, dat was er wel uh, een beetje uit. We gingen... Uh, het was een, een ontwikkeling, uh, dat beschrijf ik ook in mijn boek... van ondergeschikte. In de jaren 50 en 60 was je echt ondergeschikt. Dat stond ook in de krijgstucht. Naar een onvrijwillig collega. Okay. Zo werd dat uh, ja. genoemd. Ja, dus meer, meer, meer denk als een team. Ja, je, je zat ja. echt in een team. Ja, ja. Dus op het moment dat je bij de opleiding nog zat... dan was je echt een recruitje en dan werd er nogal hard tegen je opgetreden. Ja. Maar op het moment dat je paraat werd, dan zat je in een uh, team... Je had een verantwoordelijkheid ja. erbij en daarom deed, ja, je, daar dan deed uh, je het voor. Ja, deed je het uh, voor. Ja. Ik praat zo met je verder en ook met uh, bellers. Er wordt inmiddels al gebeld. Blijf dat vooral doen, 0800-1121 en uh, praat mee. Uh, Delia Bremer twittert mee. Zij zegt, uh, land, uh, gewoon trots op mijn zoon. Landmacht rode baret vanaf vier jaar. Zijn, zijn vanaf vier jaar als hij wens. Nu eindelijk op zijn plek en dat zie ik in zijn ogen. Een trotse moeder, dat is mooi. Dat is mooi, morgen. Nou, ja. Ik ben benieuwd naar wat er uh, nog meer zo meteen komt. Dankjewel Delia voor jouw uh, tweet. We gaan eerst even naar muziek en zo meteen bellers. You got to let yourself go. you got to let yourself go. Ja. Oh. Barry en Perquisite, Let Go. Een gloednieuwe plaat. Een hele fijne samenwerking tussen die twee. Ik hoop dat dit nog maar lang mag duren. In ditste nacht praten we verder over de landmacht. 200 jaar bestaat die. En de vraag is, bent u trots op onze landmacht? Hoe, en bent u zelf ook in dienst geweest vrijwillig? Of als beroepsmilitair? Hoe was die tijd? Bent u uitgezonden geweest? En, uh, bent u trots op uw aandeel in de wereldvrede? En wat me ook wel heel mooi lijkt is om verhalen te horen vannacht... van uh, mensen die in dienst uh, of die, die uh, uh, hebben gevochten voor ons land... voor de defensie van ons land in de Tweede Wereldoorlog. Of misschien bent u een kind van uh, iemand die heeft gestreden voor ons land toen. Vind ik ook mooi om te horen. Ervaringsverhalen van mensen in en om de landmacht. Daar zijn we naar op zoek. 0800-1121. Dat is het nummer. 0800-1121. Gratis nummer. Belt u daar vooral toe. Henk de Vries heeft dat gedaan. nacht, Henk. Uh, Goeienacht, Henk. Uh, ik ben Henk de Vries. <laughs> Uitgeest. Maarten hier. Ja. Hey, leuk dat je belt. Uh, uh, uh, maar de reden dat je belt... je hebt niet zo'n heel vrolijk verhaal, hè? Uh, klopt. Kijk, uh, ik ben totaal niet uh, trots op mijn diensttijd. Nee. Uh, uh, ik heb nog dagelijks uh, last van. Ja, vertel. Ik ben in Joegoslavië ben in jo ik, ben jo ik, ben jo ik ben uitgezonden. Oké, okay, ja. Dat was in de jaren negentig dan, neem ik ja, aan. Hè? Ja, in de jaren negentig. Ja, wat we, we daar allemaal hebben gezien en gedaan, dat was totaal niet aan. Nee, oh. daar heb ik nog steeds uh, elke nacht mijn nachtmerrie over. Was jij, was jij erbij in Srebrenica? Er uh, uh, was ik onder andere bij, maar ik heb meer dingen daar gezien. Ja. Ook, er zijn ook aangevallen met gifgas. Ja. En daar hoog helemaal niemand over. En dat is gebeurd in Syrië. En, en waar was die aanval dan met gifgas? Uh, dat was Servië. Oké. Okay. Herinner jij je daar iets van, Kasper? Ik heb daar nooit iets van uh, gehoord met gifgas. Nee, dat Dat is nu echt nieuw wat ik hoor. Ja. In Servië, dat was nog voor Srebrenica, begrijp ik, ja, Henk. Top, top, top, top. Ja, klop, uh, weet je gewoon van bij Defensie. Maar ik moet in een doofpot. Uh, we hebben een schadevergoeding gekregen, maar ik heb er nog last van. En mijn buddies hebben er ook nog last van. Nee, fysiek heb je daar last van, van dat gif? Zeker, zeker. Oké. Okay. Dus daar in mijn dagelijks leven heb ik er nog steeds last van. En, en de, hoe, hoe uitzicht dat dan? Ja, gewoon niet slapen. Oké. Okay. Gew gewoon ook uh, overgeven, s'nachts vaak. Ja. Ik, heb wel, ik ken wel de verhalen van bepaalde terreinen die zwaar vervuild waren. en waar dan Nederlandse militairen gelegerd ja. waren. Dat, dat zijn wel de, be de bekende verhalen uit die tijd. Heeft u ja, daar misschien hebben... gezeten? Ja, maar wij werden op ongeveer aangevallen door de Amerikanen. Ah, uh, het zegt defensie, zegt dat. Tegen ons. Dus daarom is het ook zo gekloot aan. Ja. Als ik mijn dokters. Ja, het jullie dat niet weten, dat ik het niet waar. Nou ja, kennelijk zijn ze succesvol geweest met het in de doofpot stoppen. Wat ik er in elk geval van begrijp, is dat jij een hele heftige tijd hebt gehad aan Joegoslavië. Maar er was natuurlijk. Er ging een tijd aan vooraf. Er was een moment dat jij. dienstplichtig was of koos je ervoor? Ja, dienstplichtig. Je was dienstplichtig, ja. En had je daar een keuze in toen? Uh, ja, achteraf had ik wel een keuze, zegt iedereen. Maar toen zei dus dat ik geen keuze had. Zijn we daar. Je dacht dienstplicht, ik moet, ik ga maar. Ja, ik moet, ik moet, ik ga. Maar iedereen vond het prachtig. Ja. En vond je het zelf toen ook nog prachtig? Nee, nee, nee maar ik deed het. Maar Omdat iedereen zei, uh, ga maar, het is goed voor je. Oké, okay, daar, daar kon je geen verzet tegen bieden. Je dacht, nou ja, goed, ik ga maar. Nee, hm. dus, ja, de psychische druk was een beetje te groot ja Dat is mijn grootste fout in mijn leven ja want daar heb je nu tot op de dag van vandaag ja, nog last van tot op de dag van heb ik, heb ik last van op op je zei al slecht slapen uh, overgeven ja, stotsen uh, werk heb draag. je wat heb je gewoon werk of, of lukt dat niet nee natuurlijk niet nee, nee, nee. helemaal erbij, uh, helemaal aangeworten eigenlijk door die tijd ja heftig ik was bij de psychiater ja. Heb je wel het idee dat je iets hebt kunnen bijdragen in je dienst? Totaal, niet, totaal niet. niet. Wat hebben we bijgedragen? We hebben onschuldige mensen. Nou, dat wil ik me niet zeggen, maar... Nee. Ik heb totaal niks aan bijgedragen. Nee. Dus kun kun jij welke... je dat gevoel voorstellen, Kasper, Dat degene die in Joegoslavië uitgezonden zijn geweest... dit gevoel vooral, dat, dat vooral ja. overheerst? Ja, dat, ja, dat is het, al, of het algemene verhaal. Maar je hoort toch wel veel verhalen van mensen die in missies geweest zijn... dat... Uh, ja, die, dat gevoel van machteloosheid. En wat deze meneer er nog boven heeft... is dat hij er echt lichamelijke klachten aan uh, overgehouden ja. heeft. En dan, kan je dat, dan is dienstplicht natuurlijk helemaal niet uh, zo'n fijn, uh, ja. fijne tijd. Nee, zeker niet. Maar geldt dat ook voor Libanon, hoe het kan? Uh... Uh, Libanon uh, is ook zo'n uh, voorbeeld. Uh, dat is uh, schromelijk onderschat. En het dat was geen... in jouw tijd, toch? Dat was in mijn tijd, begin jaren tachtig. Ben je daar nog geweest? Uh, nee, maar in, die, in mijn tijd werd er wel vraag: ben je eventueel bereid om naar Libanon uh, te gaan. Maar dat was maar een, een heel klein groepje wat er naar uh, Libanon ging... als je het afzette tegen de, de rest van, uh, die, van de dienstplichtigen... die gewoon uh, langs het ijzeren gordijn natuurlijk dienden. En was jij bereid? Ik was wel bereid toen het was niet werd. gevraagd uiteindelijk. Uh, nee, nee. Ja. dat uh, er was een, uh, een afdeling in Assen, daar werd je dan uh, opgeleid om naar Libanon uitgezonden te worden. Maar binnen de krijgsmacht nogmaals, was het een relatief klein groepje. Maar wat ze meegemaakt hebben, was heel erg heftig. Ja, ja, en daar, ja. kom, daar beginnen we nu. Dat beginnen we nu pas eigenlijk langzamerhand uh, te beseffen van hoe heftig Libanon was. Ja, ja. Henk, um, ja. Ja. wat een heftig verhaal, joh. Ik ben er echt even een beetje stil van. Ja. Ja, ja, dat, dat moet, ja wat moet ik zeggen? Ja, dat gevoel uh, heb ik dus ook. Als, als <laughs> ja, ik ja. ook, kijk, het grote spijt dat ik, dat ik überhaupt iets met leeg leger te maken heb gehad. Ja, ja. Want, want er zijn maar piepeltjes en we worden gestuurd voor, voor wat? Ja. ja. Wat, wat, wat hadden wij te weten in Joegoslavië? Ja. dat kun je je afvragen, nee. ja. Aan de andere kant is het natuurlijk wel een bijzonder explosief conflict in zal maar zeggen, ja. de achtertuin van Europa. Vandaag de dag zeggen we gewoon ja. midden in Europa. Ja, kan, wij zijn verwond door de Amerikanen, begrijpt u, meneer? Ja, ja, dat is. Dat is de friendly fire, ja, hè? dat is helemaal ja, zo verrassing. Ja, ja, per ongeluk. Ja. Per ongeluk, maar ja, wat hebben ja, we ja, eraan? Ja, dat ja, heeft we hebben allemaal. We nou, hebben het 12.000 euro gekregen. Maar dat is Casper, uh, dat is het risico. Hè? De, de, zijn militairen zich daar voldoende van bewust... als ze, dan als als ze ervoor kiezen dat als ze worden uitgezonden... dat je kunt overlijden? Of dat je dit uh, ernstig, letsel, geestelijk... Fysiek... Ik denk dat een deel zich dat wel uh, te degen uh, beseft... maar dat er natuurlijk ook een hele grote groepen zijn... die gewoon uh, in militaire dienst gaan voor het uh, avontuur ja. En dan past de plek... Uh, Merken waar ze in terecht uh, gekomen ja. zijn. Ja. En ja, dat uh, bij, bij dienstplichtigen gold dat natuurlijk minder, omdat die natuurlijk uh, niet in een oorlogssituatie zaten en de uitzendingen voor, uh, nog in de dienstplichttijd... dat, dat was gebeurde op vrijwillige basis, hè, in de jaren negentig nog. Ja, ja, nou ja, vrijwillig. Semi-vrijwillig. Ja, het kennelijk... was natuurlijk wel een groepsdruk. Ja, precies. Ja. Ja. Maar formeel mocht... Die hebben we nu niet meer. Dat is misschien de dienst ja. van het ja. afschaffen van de dienstplicht. Maar uh, formeel was het vrijwillig, uh, uitzendingen. En je mocht je bij wijze van spreken op de vliegtuigtrap nog zeggen... ik wil niet. Ja. Dat is ook eigenlijk de reden waarom de dienstplicht toen is opgeschort, want uh, de minister van Defensie uh, in die tijd... Relis de Beek, zei van ja, zo kun je geen leger uh, runnen. Van, uh, je je, je, je compagnie's krijg je niet vol. Want, maar het was een luxe positie, het, het, het was niet meer nodig. Het was niet meer nodig, nee. Oké, okay, Henk, ik wil je bedanken voor je verhaal. Okay. En ik wens je veel uh, sterkte. Ja, uh, dank u wel. Wilt u, uh, iedereen uh, die trots op het leger is, zeggen dat hij heel eigenwijs is... Want... We verliezen er allemaal le levensmeningen. Ik word ook nog bij dit, dus, ja, het ziekenhuis, ja. het Rode Kruis, Beverwijk. Die weten hier ook van deze situatie af. Ja, ja. er ik, ik, ik, nou? ik, ik laat het voor jou rekening. Jij hebt ja? het bij deze gezegd. Uh, ja. Mensen denk twee keer na uh, voordat je ja. zegt ik ben trots op het Bedankt voor maar, jouw maar verhaal. Door, de, door je vrienden en wat heb je eraan? Ja, ja. Uh, ik ben nu al zeven jaar lopen in de bijstand. Ja, ja. Ik heb niks meer. Heel veel sterkte, Henk. We gaan door naar uh, Jelle. Jelle, jij hebt wel een vrolijk verhaal. Ja, prima. Uh, jij Vrij... hebt ook een dienstplicht gezeten, maar dat was niet in Nederland, hè? Lichting 4 ben ik van. Ja. En uh, met een vertraging van een half jaar ben ik een jaar in Nederland geweest... en een jaar in Suriname. Ook een jaar in Suriname. Ja. ja. Je had groepen dienstplichtigen die mochten naar Suriname. Mochten, ja, zeg vrijwillig. je. Vrijwillig. Ja. vrijwillig. Dat ja. was een feestje. Ja. Dat was hartstikke leuk. Ja? Ik heb mijn brommel meegebracht. Een zundap. Dat kostte me maar 56 euro. Een gulden bedoel ik. 15 dollar. Als passagiersvracht. En ik heb het daar fantastisch gehad. Ja. Ik was vrachtwagenchauffeur en buschauffeur. En we moesten kinderen naar zwemplaatsen brengen. Cola Creek, 50 kilometer onder Paramaribo. En dat uh, was gewoon gezellig. We waren gewoon een fanatieke padvinderij. Ja. <laughs> zeg het, zo <zoals> denk ik <laughs> het. Uh, ja. uh, en uh, ja, ik fantastisch gehad. Ja, een mooi land natuurlijk, lekker bier. Ja, lekker weer. Echt vruchtbaar. Je kunt twee keer per jaar rijst oogsten. Suriname is heel vruchtbaar. Als en daar een paar mensen ondernemend zijn. Nou, de, de, als je een lucifer in de grond steekt, wordt het een boom. Maar is het, is het daar helemaal niet spannend geweest trouwens in die periode? Nee, grens, grensdelict bij uh, uh, engels ja, Cayenne. Dat was een uh, nou ja, daar ging een paar met een patrouilleboot langs. en dan, uh, ja. Dat was het eigenlijk. Er gebeurde niks engs. Ik heb toch ook nog een vraagje waar ik wel zelf nieuwsgierig naar ben. Was de discipline in het leger dan in Suriname minder dan op de Nederlandse casernes? Was het losser? Het was meer koperpoetsen, het, het moest glimmen. Het was een fanatieke padvinderij. <laughs> ha, maar, ha, ja. Als chauffeur, ach, lekker vrij. Hm. En ik heb ook wel een keer jungle training gedaan. Dat vond ik hartstikke leuk. Zeg maar, dat ik, heel... Jelle, zo, zo, ja. dat je daar een goede tijd hebt gehad is duidelijk. Maar ben je nou ook trots op onze landmacht? Jawel hoor. Want heb je daar nou ja. ook iets, iets kunnen betekenen? Ja, ja, ja, net als ik zeg, het was meer uh, sociaal werk uh, dat je daar... Uh, ja, maar de, en, de, betekent die ook de, iets voor de, voor de Surinamers bijvoorbeeld? Ja hoor, de mensen ja? kwamen naar de medische post en, uh, en dan brachten we kinderen van school, brachten we ja. een volle bus, een grote bus, brachten we daar uh, een zwemplaats, creek, okay. colakreek en... Uh, fantastisch daar gehad. Meer op die manier dus? U was eigenlijk meer soort sociaal-werkers... Uh, ja, wel, welzijnsfiguren? Uh, ik voelde me daar wel nuttig... terwijl ja. in Nederland alleen maar auto's zat te poetsen... en rest ja. te krabben en, en te verven. Ja. En, en ik dacht, als ze mensen daarheen laten komen... dan, dan hebben ze ze nodig. Okay. En, en jongens zeiden ook wel collega's van... waarom moet je dus Suriname, er is niks te beleven... Ik zei, ah, ik durf niet bij je moeder weg. Nou ah, ja, ja, ja. ja. ja. <laughs> Zo ging dat met die groepsdruk, zeg maar. <laughs> dat ja. was mijn groepsdruk. Jelle, bedankt voor je verhaal. Okay. Mooi verhaal. Hoi. Meneer Sonneveld, die heeft in de jaren zestig in het leger gediend... maar heeft nooit het land verlaten. Klopt dat? Pardon, dat, is niet, dat is niet. Nooit het land verlaten. Nooit op missie geweest. Nee, maar ik heb wel jaren gevarie. Altijd, al, Ik wou zeggen, altijd auto's poetsen op Nederlandse kazernes. Maar nee, nee, u zat, nee, nee, ik heb wel, ik, ik heb wel jaren gevaar. U zat op de marine, bij de marine? Nee, nee, Koopverdij. Koopverdij, oké, okay, als, als dus landbacht. Ik ook, dus ik ben ook van de Suriname geweest, onder andere. Oké, okay. maar u zat bij de landbacht... maar u ja. werd uh, uh, meegestuurd uh, met de Koopverdij schepen. Nou, ik heb de varie, Ja. zes jaar... dat ik de die hoeft hoefde. Oh, oké. Okay. Ja, hoe gaat dat? Na 4, vijf jaar dan kom je een like, leuk meisje tegen, waar je ja. En dan weet je stom natuurlijk omdat de te stoppen met varen. Ja. En toen moest ik er nog een korte periode dienst in. Aha, oké. Okay, dus, nou, dus, dus, dus u, u ging, u ging thuis, varen om niet die niet dienstplicht te voorkomen... maar u moest alsnog uh, voor de bel. Ja. En, en toen? En hoe was die tijd? Nou, dat, dat was ik me beetje dat te zeggen. Daar ben ik niet enthousiast over. Nee. Als je moet je voorstellen, dat is een jonge jongen... En, uh, als vragen zullen wij uh, wilde jongen van de vaart Ja. We hebben maar een discipline geld willen ik voor de als mijn trouwens waar ik. Ja. En dan moet je ineens dienst, zijn. en dan moet je dan afgeknepen worden hm. en gedrild worden. Ja. Nou, ik kan je vertellen meneer, ik heb meer straf gekregen. <laughs> en kon ik er niet uit hoeven te zien <laughs> En ik was blij dat ik eruit was. Ja ja. Maar kijk, ik heb er totaal geen probleem mee meneer dat een leger dat het, een land een leger heeft om zijn land te beschermen. Nee. Maar niet om andere landen aan te vallen. Nee, dat uit, is een ander uit, uit te roving. Dat, de roven. Maar dat, dat hebben we toch ook nooit gedaan? We hebben toch altijd andere oh, landen oh, beschermd? India, hebben ja, niet. India, Ja, ja, ja. ja. Oké, okay. ja, ja, ja. Dat is natuurlijk alweer even oh, geleden, maar dat, dat is waar. Ja. En Korea, dat hebben we in Nederland ook mee gevolgd, hoor. Maar was dat aanvallend? Met de Turki? Ja, dat was het tegen Noord-Korea toen. Hm. Ja. En daar, en heeft u, met... daar, daar heeft u wel moeite mee. Ja, natuurlijk. We moeten gewoon met de poten handen, maar we gaan onze eigen blijven. Ja. En geen mineralen over en financiële toestanden. De oorlog is voering. Ja, ja. En de, de, de specerijen in die onder andere. En de vervolgonderdrukking. En uitmoorden wat ze gedaan hebben. En het klopt op een manier. Want Korea, dat was een nieuw tijd. En, en Vietnam ook, denk ik. Ja, uiteraard nou, ja. En uh, we denken in Indonesië dan. En we er toch op uitgemoord. Ja, ja, maar dat was natuurlijk voor uw tijd. Maar is er nog sprake van geweest nee, dat u, dat ja, u zelf nee, uh, uitgezonden zou worden? Dat was niet voor mijn tijd. Dat was niet mijn tijd. Oké. Okay. En ik zet in die andere manier de telefoon of nam trouwens. Uw lijn is een stukken beter dan de net. Want Mooi. Hij heel zacht. Gelukkig. Dat is het normaal. <laughs> je ja, hebt toch iets gedaan met de knoppen volgens mij, maar goed. Maar nu klinkt je beter. Maar wat denk je, ik zeg tegen die meneer, zeg ik dacht dat het de AO was. is ook zo. Ja, zo. ja, dat klopt ook. Voluit. Ik ben, ik ben er een van de oude stempel. Ik ben er een van het gebroken geweertje. Ah, kijk. Kent u dat toch? Pa ja, passivisme. Ja, ja. Juist. Oké, okay, maar, de meneer, maar de desondanks... Ja, de wereld wordt begiftigd met Russie, maken oorlog en moordpartijen. Ja. Dus laten we dat leeg lekker Ja, u bent er niet trots op? Nee. nee. Integendeel. En ik heb me Maar, maar en... dan zegt Casper... Uh, ja, uh, ik, uh, ik vond dat ik mijn verantwoordelijkheid moest nemen... als het ging om het verdedigen van ons land. Dus misschien ah, vandaag de dag niet zo aan de orde. Maar stel je nou voor dat het op een dag wel aan de orde is. Uh, uh, uh, uh, bent u daar niet gevoelig voor? Dat is zeker, Voor de verdediging van je eigen land, natuurlijk wel. Ja, oké. Okay. Dus op het moment dat dat weer aan de orde komt... dan zegt u uh, uh, helemaal voor? ja. Oké, okay. helder. Ja, aad, uiteraard. Aad, Zonneveld. laat, je laat je in breekt, je. Aad je is er ook niet juist in Aad, Klappen onder je kop, eruit, als je toch niet? <laughs> nee, ja, nee, eens. Nou dan. Zeg, Aad, uit de, de mooie stad achter de Duin is het toch? Ja, uit de mooie stad achter de Duin, ja. Den, ja, ja. Ik, ik... ik weet het te vertellen, maar je kent me al. Ja, ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. Meneer Zonneveld, ik dacht, wie is het ook? Maar het is natuurlijk Aad. aad tuurlijk, ja, ja, ja. Goed, maar ik, ik, ik, hey, ik, eh, ik ga afscheid van je nemen, want er zijn nog uh, andere bellers die uh, een verhaal kwijt willen. En ik ga nog even ja, lekker praten En met... ik hoop dat er ook mensen zijn die een beetje begrip van mijn standpunt Debbie. Oh, nee, ja, ik wel in elk geval. Ik vind het... De, er is ik iets vreugde, voor vreugde, te zeggen. Zeven is kort, kwart manier om een oorlog te voeren. <laughs> Kijk. ga denk nou. om, om, om Misschien financiële belangen. Waarvan belangrijk. Dank je Dankjewel voor je verhaal, uh, Aad. Goeienacht. Goeienacht. Aad Zonneveld was dat uit De Haag. Goed, zometeen verder. Meer bellers in de lijn. En uh, bel ook als u uw verhaal voor kwijt wil. 0800-1121. Ik hoop nog steeds wel heel erg op een verhaal uit de Tweede Wereldoorlog. Echt lang geleden. De laatste keer dat we echt ons land moesten verdedigen. Heeft u dat zelf gedaan? Of een uh, familielid van u? Bel 0800-1121. Mele kan ook. Nachtapenstaart. EO.NL. En twitteren. Hashtag dit is de nacht. Zometeen praten we verder over 200 jaar landmacht en dienstplicht. Satin noir sur son teint blanc à vous peignoir que c'est troublant oh, oh. À vous c'est troublant Je noirais bien, c'est pour dix ans Mais j'en prendrais pour cent dix ans Au moins, au moins cent dix ans Hélène, je ne suis pas vers maar Mais je t'écris quand même Que je t'aime Hélène Laisse-moi devenir ton amant seul montagnard de tes monts blancs oh oh, De tous tes monts blancs tous ces dangers moi je retourne chez ma maman oh, oh. wow. ma chez ma maman. Elle est... Blond Julia Claire, met Hélène in deze Dit is de Nacht... waarin we praten over de landmacht. Die bestaat 200 jaar. En het was ook 200 jaar geleden dat de dienstplicht werd ingevoerd. Die uh, is officieel, overigens nooit afgeschaft, wel opgeschort. En Casper uh, uh, uh, van den Broek is mijn gast. Hij schreef het boek Het beste leger. Verplicht soldaten in de jaren 80. Casper, jouw stelling is eigenlijk dus dat uh, uh, in die tijd... toen jij zelf een dienstplicht had ja. dat we toen eigenlijk het beste leger hadden... dankzij die dienstplicht... In, nou, die, nou ja, in, in ja. die periode nou? Hoe in ieder geval, waarom, waarom in, in we... die periode. Het is... ja, maar waarom zeg je dat dat het beste leger was? Uh, ik, ik maak daar in mijn boek... Uh, schrijf ik daar gewoon een aantal redenen bij uh, op. Allereerst was de Nederlandse militair... in die tijd heel hoog opgeleid. Wat ik al eerder vertelde... omdat die keuringslat uh, zo hoog ja. uh, lag. Ja. Uh, ook wat heel erg belangrijk uh, was... was dat er een hele goede dienstweigerwet uh, gekomen was. Waardoor... Zeg maar de, wat in de jaren 60 en 70 toch de lastposten van de VVDM waren... die konden allemaal via de werd of via afkeuren... die kwamen niet meer in dienst. Ja, ja. En daar was het leger ook eigenlijk wel blij om... om ja. al die lastposten kwijt te zijn. En wat natuurlijk ook heel erg belangrijk geweest is in die periode... is dat de bewapening heel erg goed werd. Ja. Als je kijkt naar de geschiedenis... Dus gemotiveerde mensen, er goede, Goeie, goede bewapening. Ja. Uh, ook, er werd heel veel geoefend... En wat heel erg belangrijk is ook geweest... is dat we internationaal gingen oefenen voor die tijd. Dat kunnen de oudere dienstplichtigen zich eigenlijk ook nog wel herinneren. Had je Lacortine? Daar ging uh, het Nederlandse leger in Frankrijk uh, in zijn Uppie ging oefenen. Maar in de jaren, uh, jaren 70 en 80 waren er echte grote internationale oefeningen. En dan kon je je dus ook met wedstrijden en met, uh, kon je een beetje spiegelen okay. aan de Amerikanen en de Britten. En hoe deden we dat dan? Hoe kwamen en, we daar vanaf? Nou, de, waar je al de dienstplichtigen over hoort. en de beroepsmilitair was ontzettend trots op uh, zijn in de jaren 80. is dat ze die uh, Engelse beroepsmilitairen versloegen en die Amerikanen met wedstrijden. We waren wereldkampioen? Uh, we waren eigenlijk uh, toen kampioen. Bijvoorbeeld je had de wedstrijden met tankschieten. Uh, dat je zoveel mogelijk uh, raak schoot op wedstrijden. En dan kwamen de Nederlandse dienstplichtigen als heel goed uh, kwa kwamen daaruit. En we hadden natuurlijk ook... Heel goed of de beste zelfs? Uh, de beste, nummer één. Dus we hebben nu gewoon even gezegd, in de jaren tachtig waren wij wereldkampioen. Kanon schieten of tankschieten? Tankschieten, schieten, dan ja. houden we het dan uh, op. En er waren ook op andere gebieden waar er uh, wedstrijden. Maar we, we staken daar dus gewoon uh, heel goed uh, in af. Alleen in de publieke opinie uh, leeft er nog steeds het beeld van de jaren zeventig van de langharige ongemotiveerde soldaat. Het pacifisme ja. van, uh, van Aard Zonneveld. Ja, de ja inderdaad, inderdaad, dat speelde toen. Dus eigenlijk, terwijl de, de landmacht heel trots was op zichzelf... deed de ja. samenleving daar niet aan De mee. samenleving stond in de jaren tachtig duidelijk met de rug uh, naar het leger toe. Nou ja, dat is het bekende verhaal van de jaren tachtig... met de kruisraketten, demonstraties. Ja. Letterlijk jij eigenlijk... toen met de rug, hè? De, ja. de, de, de houtrusthallen, ja. Ja. Lubbers. Ja, inderdaad, met Lubbers ja. met, uh, met de rug. Uh, maar dat was ook toe. de houding naar heel defensie toen. Naar heel defensie. Hm. En uh, het feit van dat maar drie van de tien jongens uiteindelijk ook maar in dienst... Moesten, leefden het ook helemaal niet meer. Nee. Ik heb ook voor mijn boek bijvoorbeeld vaders en moeders gesproken, of vriendinnetjes van, die, die hadden eigenlijk een heel eenzaam bestaan. Want ze konden, hadden in hun omgeving geen vaders en moeders bij wie de zonen ook in dienst zaten. Nee. Dat, die moesten zelf eigenlijk het wiel een beetje uitzien te vinden. Ja, ja. Ja. We gaan even naar Bellers. Uh, Ruben Visser, uh, die, uh, die is ook in Joegoslavië geweest, net als uh, eerder Henk uh, de Vries. Uh, wat zijn jouw ervaringen eigenlijk met die tijd, Ruben? Uh, klopt. Nou, dat was goede tijd. Goede tijd. Daar, ja, goede tijd. Uh, uh, we hebben goede vrienden daar. En we zijn er goed doorheen gekomen, eerlijk gezegd. Want uh, he, heb je, je hebt het verhaal van Henk de Vries, denk ik, gehoord? Klopt, uh, ja. daar bel ik ook. Maar herken je helemaal niets van? Nou, uh, daar heb ik het wel gehoord eerlijk gezegd. Maar, maar hij moet ook niet stukken. Hij weet van tevoren waar hij aan begint. Ja, maar kennelijk was hij misschien jong en, en, en durfde hij geen nee te zeggen... en zag hij toch van tevoren ja, helemaal dat, niet zitten? Uh, ja, dat heb ik gehoord. Maar dan moet je toch niet het leger in gaan. Nee, ja, daar heeft hij ook spijt van. Dat is duidelijk. Ja, maar jij hebt daar een goede ervaring gehad. Uh, een goede ervaring. Vertel. En heb ik daar goed leren gespreken. Het was toch een hele nare tijd? Eigenlijk. Klopt. Uh, ik, ik had vroeger veel Rambo-films. Dus dat doen we uh, dus... Jij ja, bent wel echt die avonturier. Jij zag er gewoon een mooie avontuur van. Ja, ja want het was één groot avontuur. Ja, ja. Ik vond het geweldig. En Jij nee, je hebt, je hebt er niks naast en overgehouden? Mm, uh, nee. Heb je... Ik heb nog allemaal foto's en uh, filmpjes. Heb, uh, heb je mensen gedood? Eerlijk gezegd wel, ja. ja. Maar dat uh, moest... En, uh, ja, daar voel ik niks meer van. Nee, daar heb je geen last van. Uh, nee. Want dat heb je gedaan om andere mensen te beschermen, neem ik aan. Ja, eerlijk gezegd we hebben we ook fouten daar gemaakt. Oké. Okay. Ook onschuldige ook mensen hebben daar. pronken doodgeschoten. En hoe voel je je daarover dan? Ja, ja verschrikkelijk, maar. Uh, voor mijn gevoel heb ik dat zelf niet gedaan. Uh, en was mijn maatje. Mm. Dus naast me die die schoten afvuurde. Nee. Hé, hey, en. Uh, um, uh, als het gaat om uh, um, uh, die, die, die tijd. Ben je, ja, als, je, als je er een streep om zet, zeg je dan: Ik ben trots op de Landmacht. Trots. Dat we een beetje koude spelen in, in Nederland. Uh, trots ben ik niet. Of, niet trots. Of maar. Nee. Uh, maar we moesten er wel zijn. We hadden, uh, uh, hadden ons plicht namens Nederland om, de, om daar te zijn. Ja. Dat, dat wel, maar uh, dat ik daar mensen heb vermoord, nee. Dat niet, nee. nee. Oké, okay, ja, Ruben, nee, ik wil je bedanken voor je verhaal. Ik wil nog heel even kort naar Hans Knops. Oké. Okay. Ik heb een minuutje voor je, Hans. Want uh, uh, we hebben zo meteen nog één ander uh, ding. Hans, jij was uitgeloten in 86, maar wilde per se in dienst. Ik wil heel even van je weten, hoe uh, is dat je gelukt? Uh, dat was mijn geluk door gewoon uh, te bellen naar uh, Defensie. En te zeggen van, uh, ik wil uh, in dienst. Maar ik wil wel uh, duiker worden. Dat is niet. En toen, zei, toen dachten ze: deze jongen is zo gemotiveerd, dat gaan we nog doen ook. Ja, had ik achteraf geweten dat de keuring zo ver was. en dat uh, ja, om de twee maanden maar twaalf uh, jongens doorheen kwamen. had ik het waarschijnlijk niet gedaan. Oh. Maar ik, ik, heb, ik heb er veel aan gehad. Ik dus je, had, je hebt eigenlijk uh, alleen, de, alleen de opleiding uh, gedaan uiteindelijk. Ik heb opleiding gedaan en daarna ben ik uh, nog beroeps uh, geweest voor een jaar. En uh, hm. toen ben ik de offshore ingegaan. Want die uh, diploma's waren internationaal uh, erkend. Trots op de uh, landmacht? Ja, ja, trots. We denken ook vaak klussen voor de brandweer die mogen maar tot 15 meter duiken. En uh, ja, als er dan auto's of uh, wapens uh, gezocht moesten moest worden. Of lijken dieper al als 15 meter. Uh, dan werden wij ingeschakeld. Oké, okay, dus op die manier heb je... dat heeft weinig meer te maken met landverdedigen en met uh, missies... maar dan heb je toch je bijdrage kunnen leveren. Ja, ik heb me wel uh, nuttig gevoeld. Ik heb een opleiding uh, ermee uh, gedaan. Ja. Dankjewel, Hans, voor je verhaal. Oké. Okay. En wij zijn uh, in, in deze nacht... Ja, het uur zit er nog niet helemaal op... maar we, hebben, we sluiten tegenwoordig het eerste uur in deze nacht af... met de Nachtzoen. Daarin gaat Icon collega Annemiek Schrijver met een bekende of minder bekende Nederlander... een uh, mijmeren over het domein van de nacht op de grens van waken en slapen. De Nachtzoen. Deze theatermaakster reist de hele wereld over om onderzoek te doen naar geld. Want wat is dat eigenlijk? Wat doet het met ons? Ze leerde haar verlangen om te buigen naar genoeg. Deze Nachtzoen krijgen we van Dette Glashouwer... Wat is dat, een geldvoorstelling? Nou, kijk, Het is zo begonnen dat geld me geen zak interesseerde. Helemaal niks. En, uh, maar dat interesseerde me weer. En toen ik het ook allemaal kwijtraakte, mijn inkomen kwijtraakte... Uh, uh, kwam het er eigenlijk van dat ik opeens een voorstelling over geld ging maken. Over geld en ook over complementair geld, dus alternatieven. Want ik ging mezelf de vraag stellen van... wat is nou eigenlijk geld? En ook de vraag van wat is nou eigenlijk genoeg? Mm -hmm. En uh, toen heb ik daar een kilometer boeken over gelezen... heel veel uh, filmpjes van gezien. En, en daar waar ik enthousiast over was... heb ik gewoon allemaal bij elkaar gegrepen... en een voorstelling over gemaakt. En die bleek dat heel veel mensen die uh, heel erg leuk vonden. Zowel bankiers als mensen die uh, ook niks met geld hebben. En weet je ongeveer weet je al inmiddels wat genoeg is? Ja. Oh ja. <laughs> <laughs> nou, is genoeg vinden is wel een hele um, interessante vraag eigenlijk... Um, um, eens even kijken hoe ik dat zal beantwoorden genoeg begint eigenlijk met het, uh, met het uh, erkennen van, van wat er is dus, uh, bijvoorbeeld, een, uh, uh, mensen, uh, het makkelijkste is misschien wel uit te leggen met eten. Als je op, uh, op dieet bent, dan uh, kun je diëten en dan, uh, jezelf op uh, uh, rantsoen zetten. Maar een manier van diëten is ook dat je heel erg proeft wat je eet: dat je helemaal precies proeft en heel, heel kan genieten van wat je eet. En dan ontstaat er ook wel iets van: van nu is het genoeg. Uh -huh. En zoiets uh, is er ook met geld. Als je uh, geniet van wat je koopt. Als je Elke keer als je uh, iets koopt, iemand in de ogen kijkt... en, en stilletjes denkt van uh, ik ben blij dat ik dit kopen kan... of dat ik dit betalen kan. Of, of als je uh, dingen denkt als respect... elke keer als je iets uh, met geld te maken hebt... dan ontstaat er ook iets dat je meer gevoelig wordt... voor, uh, voor de hoeveelheid wat je krijgt. Dus dan is het eerder genoeg. Ben je be meer bezig met, met wat er is dan met, met wat er niet is. Dus zit er achter die fascinatie voor geld ook die wereld van... waar gaat het heen? Maak je zorgen? Uh, nou, die, die zitten absoluut bij. Want uh, wat, ik, uh, maar, uh, wat mij ook steeds te oor is gekomen. is dat, uh, dat als dit geldsysteem als dat niet echt verandert. Dan, dan kan er nooit een uh, duurzamere wereld komen. Omdat. Die, omdat uh, ja, god, ga ik dit even zeggen? Of niet? Even nadenken hoor. Dit is namelijk zo'n ontzettend groot onderwerp. Dus ik kan wel vertellen hè, dat geld is gebaseerd op schuld. Nou, Dat wist ik helemaal niet, maar het staat gewoon op het dollarbiljet. Het staat dat geld is gebaseerd uh, op schuld. Dus dat betekent dat je, als je ga, iets gaat sparen... dan denk je misschien dat je geld spaart, maar je spaart schuld van een ander. Mm -hmm. Dat is wat geld is. En omdat, er, um, omdat je met een systeem zit dat, dat we moeten groeien... en dat er rente op rente op rente, dat er geld van geld uh, moet worden gemaakt... kom je ook ergens in terecht dat er gewoon, omdat het moet groeien... dat eigenlijk wat steeds groeit is, de faunisbelt. Dat is wat aan het goede is. Ja. En als, dat, als je dat geldsysteem niet verandert, dan, uh, dan, ja, dan krijg je. dan kun je duurzaam willen worden. Wat, uh, maar da, dat werkt elkaar ontzettend tegen. Dus dat is wat geld is. Maar wat, ook, uh, wat me bijvoorbeeld ook fascineert, is: uh, ik was in Amerika en ik, uh, uh, ik zat daar bij uh, een man die. Uh, hij was ooit de speechschrijver van Robert Kennedy, Edgar Kahn heet hij. En die kreeg op zijn vijftigste een hartaanval. En die dacht toen van ja, hoe moet dat met mensen die geen geld hebben, zoals ik nu. En die bedacht dat je, met, um, dat je een ander soort currency kon bedenken, namelijk een van tijd. Dat je niet met geld betaalt, maar met tijd. Mm -hmm. Een uur voor een uur. En voor mij, ik, dan gaat er voor mij een wereld open. Dat ik denk, ja, geld is niet zomaar geld. Daar zit geschiedenis achter, daar zit strijd achter... daar zitten oorlogen achter, daar zit slavernij achter. Dat is misschien allemaal weer verplaatst. Hoe wil je ons op bed leggen? Nou, weet je wat ik eigenlijk ook nog wel even wou zeggen? Want <laughs> ik ga het toch even zeggen... Um, over mijn werk. Hè? Ik ben nu zo gefascineerd door genoeg. En dat begrip genoeg ben ik echt doorgepakt. Maar ik ben heel erg lang uh, gefascineerd geweest... door het begrip verlangen. Nu ben ik helemaal gefascineerd door het begrip genoeg. En uh, dan kan ik wel mijn verlangen voelen... dat ik uh, uh, vollere zalen wil of meer geld of weet ik wat. Maar dan vraag ik nu steeds elke keer... Van, wat nou als dit nou precies genoeg is? En hm. als dit nou precies goed is? En zo wil ik je naar bed leggen. Om dan, voordat je gaat slapen, dat je even denkt: wat nou als deze dag nou eens precies goed was? Dankjewel. Ja, Dette Glashouwer was dat. Die, die wilde je op bed leggen. Nou ja, Dette. Ik ga zelf nog niet slapen. Misschien geldt dat voor u thuis wel. Dat kan. We zijn in elk geval klaar met het uur over de landmacht. Dank voor het reageren. Casper, jij bedankt voor je bijdrage, voor je ga mooie verhaal. We hadden er nog gerust een uur langer over kunnen ja, doorpraten. Ja, dat was heel leuk en interessant. Het beste leger, verplicht soldaat in de jaren 80 is het boek van Casper van den Broek enkele maanden geleden uitgekomen. Een mooie verhalen over die dienstplichttijd. Uh, maar wij gaan hier in de nacht uh, verder, want uh, we hebben nog even te gaan. Uh, we brengen u helemaal tot aan de andere ochtend. Tot zes uur zijn wij er nog. En we gaan zo meteen de komende twee uur praten over spiritualiteit. Want het is de maand van de spiritualiteit. Het thema is lichter leven. Mijn gast is Bertilde van der Zwaag, theologe en uh, meditatieleraar. En u kunt erover meepraten. Wat zijn uw ervaringen met, me met uh, spiritualiteit? En op welke manier helpt u dat om lichter te leven? We hebben live muziek van Fabian en zijn band. Ze staan hier ook klaar met uh, zo'n mooie sta aan de bas, daar ben ik, ik wat dol op, en een hoop andere uh, mooie instrumenten. Blijf luisteren, want uh, het belooft een bijzondere combinatie van muziek te worden. Wat dacht u van? Uh, Hip-hop, blues en singer-songwriter. Ja, dat, uh, dat, dat wordt wat. Het belooft nog een mooie nacht te worden. Maar zometeen eerst het nieuws van drie uur.